1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Roemer valt samsom aan over de zorg. Nieuwe plannen voor aanpak van problemen op Rotterdam-Zuid. En Nederlandse lopers op weg naar de marathon in New York. Vanmiddag steeds meer zon. Het blijft droog. Het wordt 11 graden. Morgenmiddag van het zuidwesten uit regen. Er komt meer wind. Het wordt een graad of 10. En namorgen wisselvallig herfst weer met regen. En soms veel wind. Vanmorgen werd VVD-leider Mark Rutte van alle kanten aangevallen in de Kamer... op het plan in het regeerakkoord om de ziektekostenpremies inkomensafhankelijk te maken. En uh, ja, nu is het de beurt aan PvdA-leider Diederik Samsom, die is aan het woord. We gaan naar Joost Vullings in Den Haag, wat werpen de oppositiefractieleiders hem voor de voeten? Ja, de, de, de maatregelen op de arbeidsmarkt, dus het verkorten van de WW-duur. Uh, Alexander Pechtold maakte nog een nummer van het gebrek aan investeringen in onderwijs. En natuurlijk Emiel Roemer uh, van de SP, een partij die altijd uh, veel aandacht heeft voor de zorg. Die viel natuurlijk Samson aan op het punt van de zorg, hoewel hij ook zei dat een aantal punten hem wel uh, bevielen. Ja, en een ander pijnpunt, en daar begon het mee met Idrik Samson, is natuurlijk de bezuiniging van 1 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking. En daarover zei Samson het volgende in debat met Alexander Pechtold van D66. Ja, in het licht van het gehele akkoord. In het licht van elkaar wat gunnen. En daarmee eindelijk eens een keer wegkomen bij dat negatieve uitruilen. U geen pijn, ik geen pijn, Nederland geen vooruitgang. Om daar nou eens een keer weg bij te blijven... hebben wij deze pijnlijke uh, bezuiniging geaccepteerd. En u wrijft het me graag in. Mag? Nou, voorzitter, elkaar wat gunnen... We spreken hier over twee mannen die zeggen we gunnen elkaar wat. We spreken toch ook over politici. Progressieve politici die staan voor hun zaak. Als Wilders zegt 700 miljoen bezuinigen. Dan kan het sommetje toch niet zijn na de val van een kabinet dat de Partij van de Arbeid het dubbele doet. Namelijk 1,3 miljard in 2017. De heer Samson zegt pijnlijk. Ik noem dit dramatisch. Nederland moet uit de crisis komen. Maar toch niet over de rug van solidariteit internationaal. Nou goed, ik constateer alleen dat de heer Pertolt de passie voor ontwikkelingssamenwerking met mij deelt. En dat wij. Alleen in de verschillende situaties nu zaten om een regeerakkoord af te sluiten met een partij die inderdaad in haar verkiezingsprogramma ook 3 miljard wilde bezuinigen op de 3 miljard daarop wilde bezuinigen. Ja, Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid wil maar zeggen, het had nog veel erger gekund, maar leuk vindt hij het niet, dat is wel duidelijk. Ja, het ging over ontwikkelingssamenwerking, nou dan ging het natuurlijk ook vooral over het inkomensafhankelijk maken van die ziektekostenpremie, het centrale thema toch van het debat. Daar is een hoop kritiek op. En de vraag is dan: zijn VVD en PVDA bereid om dat plan aan te passen? Nou ja, in, in brede zin heeft Mark Rutte en ook Diederik Samson de toezegging gedaan. Ja, natuurlijk willen wij luisteren naar de oppositie. En zullen wij bereid zijn zaken te doen, plannen aan te passen. Maar op de concrete vraag van, van Alexander Pechtold: van, nou, zullen we dan maar gelijk dat plan rond die ziektekostenpremies van tafel vegen? Ja, daarop zei Mark Rutte: dat, dat doen we natuurlijk niet. Het dus is ook wel heel erg vroeg, want het kabinet zit er nog niet eens. Maar de politieke werkelijkheid is gewoon wel dat er. Uh, uh, in de Tweede Kamer uiteraard steunen voor het plan, want VVD en Partij van de Arbeid hebben een meerderheid. Maar ja, de hele oppositie is tegen. Ja, en in uh, de Eerste Kamer heeft de huidige of de komende coalitie geen meerderheid. Dus daar ligt gelijk echt een groot probleem dat dit plan het gewoon in de Eerste Kamer niet gaat halen. Dus of ze het nou willen of niet, vroeg of laat zou er toch iets aangepast moeten worden aan het plan. Anders is het gewoon uh, niet haalbaar. Het debat gaat voort. Joost Wullings in Den Haag. Er is een oplossing in zicht voor de aanpak van problemen op Rotterdam Zuid. Het Rijk heeft dat stadsdeel geadopteerd nadat onderzoek uitwees dat de sociale problemen daar groot zijn, onnederlands groot. En door de financiële crisis kwam het nationaal programma voor Rotterdam Zuid ja, eigenlijk niet van de grond. Maar er is toch nu een akkoord in de maak. Hendrik Willem Hofs, onze verslaggever in Rotterdam. Wat gaat er gebeuren, Hendrik Willem? Nou, het grootste probleem was eigenlijk dat er gewoon geen geld was om bouwprojecten bijvoorbeeld te financieren en andere sociale projecten uh, geld te geven. Nou, veel projecten en huizen zijn in handen van Vestia. Nou, die kwam in de problemen, die corporatie, en heeft dus nu geen geld meer. Bouwprojecten liggen stil, er uh, liggen terreinen braak waar iets moet gebeuren. En nu gaan twee andere corporaties, namelijk Woonbron en Woonstad, die projecten overnemen van Vestia. En verder zou er ook nog extra geld worden uitgetrokken om uh, die grote sociale problemen op te lossen. Geld dat moet komen uit Den Haag. En dat was ook een deel van de kritiek dat Den Haag wel dat nationaal programma ondertekende. En dus Rotterdam-Zuid adopteerde, maar niet met geld over de brug kwam. Nou, dat geld zit er mogelijk aan te komen en vanmiddag wordt er een akkoord uh, getekend. Dan zou je kunnen denken, dat dat programma was er in 2011, uh, Marco Pastors die gaf daar leiding aan... Um, is er het afgelopen jaar dan helemaal niks gebeurd? Jawel, er zijn wat uh, kleine dingen gebeurd op het gebied van onderwijs. Er zijn projecten van start gegaan, bijvoorbeeld de uh, Children's Zone, een idee uit uh, New York... ...kinderen in kwetsbare wijken krijgen beter onderwijs en meer begeleiding. Speciale teams die bezoeken gezinnen thuis. Maar het grootste probleem, uh, dat is toch wel de slechte huisvesting uh, in Rotterdam-Zuid. En dat probleem bleef liggen omdat er geen geld voor was. Er lijkt nu wat beweging in te komen, zover we begrijpen. Uit, uh, uit bronnen uh, tekenen minister Spies en wethouder Karkoes vanmiddag... ...aan het eind vanmiddag een akkoord om Rotterdam-Zuid de komende jaren vooruit te helpen. En de grote ambitie is dan dat Zuid in 2030 op het niveau zit van de andere grote steden in Nederland. Dus er is nog heel veel veel werk te verzetten. Hendrik Willem Hofs in Rotterdam. De politie heeft naar aanleiding van de uitzending van Opsporing verzocht van gisteravond zo'n 100 nieuwe tips binnengekregen over de rellen in Haren. Elf mensen zijn herkend. Hun foto's zijn inmiddels van de site van het programma afgehaald. Twee tips gingen over de mishandeling van een man van 84 die met een stoeptegel op zijn hoofd werd geslagen tijdens die rellen. In de uitzending werden beelden getoond van de railschoppers. 18 mannen en 1 vrouw werden duidelijk herkenbaar in beeld gebracht. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Aan de Noordoostkust van de VS wordt het openbare leven vandaag langzaam hervat. na de verwoestingen die de storm Sandy heeft aangericht. Winkels, overheidsgebouwen en ook de beurs in New York gaan weer open. En het vliegverkeer van en naar New Yorkse luchthavens is uh, grotendeels opgestart. De schade is heel groot, vooral in de staten New Jersey en New York. En verzekeraars denken dat het opruimen van het puin... en het herstel van die schade zeker 20 miljard dollar gaat kosten. Vandaag bent president Obama een bezoek aan de getroffen gebieden in New Jersey. Het dodental van Sandy is verder opgelopen. Volgens Amerikaanse media heeft de storm aan ongeveer 50 mensen het leven gekost.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 En van het natuurgeweld in de VS naar die natuurramp in Japan van anderhalf jaar geleden... er is in Japan nu grote ophef over de besteding van de hulpgelden van de slachtoffers van de tsunami. Anderhalf jaar na die vloedgolven zijn er nog steeds 300.000 mensen die ja, geen huis hebben. Dorpen liggen nog steeds in puin. En zo blijkt dat een deel van het geld voor andere zaken wordt gebruikt. Een deel van het hulpgeld. Correspondent Kjeld Duits in Japan. Kun jij eens een voorbeeld noemen waar hulpgeld dan verkeerd terechtkomt? Het gaat over een overheidsbudget van zo'n 180 miljard euro. En om een paar voorbeelden te geven, er is 5 miljoen euro daarvan naar wegenbouw gegaan in Okinawa. Dat is zo'n 1600 kilometer verwijderd van het rampgebied. Ja, dat is een beetje de afstand amsterdam Portugal. Eh, 3 miljoen voor de verbouw van een sportstadium in Tokio. 100 miljoen voor onderzoek naar kernfusie, nota En zo'n 300.000 euro naar graafmachines voor gevangenen in eh, Hokkaido, dat is in het noorden van Japan. Dat gaat dan kennelijk niet goed. Uh, daar komen dus nu steeds meer berichten over. Um, hoe zit het met die mensen, die duizenden mensen die hun huis moesten verlaten voor die vloedgolven? Hoe zitten die er nu bij? Nou, van die eh, 180 miljoen euro is nog maar eh, een klein gedeelte. Uh, ...uitgereikt aan de mensen. Op het ogenblik is het nog maar 3 miljard aan cash gegeven aan de slachtoffers. Dus dat betekent dat een slachtoffer gemiddeld zo'n 30.000 euro uh, heeft ontvangen... ...dan zegt dat je je huis kwijt bent geraakt en je bedrijf bent kwijt geraakt. Dan kan je natuurlijk met 30.000 euro heel weinig. Um, sommige zaken, kleine zakenmensen die proberen in een noodgebouwtje, een soort noodkeetje weer te beginnen... Maar uh, voor een heleboel mensen is het heel moeilijk weer om aan de gang te komen. Die kritiek die zwelt dus aan. Uh, voelt de regering zich nu onder druk gezet? Maar het is wel ironisch, want de regering die wilde oorspronkelijk dat dit budget enkel voor projecten voor het rampgebied gebruikt zou worden. Het was de oppositie die erop stond dat het geld werd gebruikt om Japan nieuw leven in te blazen. En ook om een ramppreventie in geheel Japan eh, voor elkaar te krijgen. Dus het is eigenlijk de oppositie die het voor elkaar, heeft, voor elkaar heeft gekregen dat het geld over geheel Japan gebruikt kan worden. En het is nu diezelfde oppositie die druk zet op de overheid. Dat is wel heel uh, ironisch. Kilt Duits in Japan. Sport. Bondscoach Louis van Gaal heeft Deli Blind en Marco van Ginkel... voor het eerst opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal. Verdediger van Ajax en middenvelder van Vitesse... behoren tot een groep van 34 spelers. En volgende week vrijdag maakt Van Gaal definitief de selectie bekend... voor de oefeninterland tegen Duitsland. De Nederlandse bondscoach heeft in het Duitse tijdschrift Sportbeeld... uitgehaald naar Bayern München voorzitter Uli Heunes. Volgens de bondscoach was Heunes de reden voor zijn gedwongen afscheid bij Bayern. Uh, Van Gaal zegt: uh, Hij was de enige binnen de club die had aangedrongen op mijn vertrek, niemand anders. En Van Gaal zou het mooi vinden om in de toekomst nog eens een keer terug te komen bij Bayern. Maar dat zal hij niet doen zolang Heunes daar voorzitter is. En tennisser Igor Sijsling is uitgeschakeld in het toernooi van Parijs. In de tweede ronde was de Serviër Janko Typsarevic te sterk. In zijn eerste partij in Parijs boekte Sijsling nog een krappe overwinning... op de Oekraïne-ander Alexander Dolkopolov, nummer 18 van de wereld. Ik John Bakker, die kennen we ook bij de ANWB. Met de files op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Blijswijk, 4 kilometer. Hij heeft te maken met een technisch onderzoek na een ongeluk... Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan vanaf Bodegraven dan ook beter omrijden... via Alfa aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. En op de A15 vanaf Rotterdam naar de Maasvlakte... Rozenburg, twee kilometer. Ook daar zijn twee rijstroken dicht. Dit zijn hoofdpunten van het nieuws. Oppositie valt PvdA-leider Samson aan over de zorg- en ontwikkelingssamenwerking. Er is een akkoord in de maak om de problemen op Rotterdam Zuid op te lossen. En politie krijgt honderd nieuwe tips over de rellen in Haren. 14 over 1, dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer lunch met Jurgen van den Berg. Scherp inkopen is winst pakken.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 Kijk voor de actievoorwaarden op ing.nl. Slash extra ING, supporter van spaarders. Macro Lego Postpolitiebureau of Olivia's Huis: slechts 45 euro. In koraalriffen worden alle afvalstoffen gerecycled en gaat geen greintje energie verloren. Sponsors spelen daarbij een extreem belangrijke rol.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, zometeen een werklunch met Gertie Kastelen. Die werkt als arts bij de Levenseindekliniek in Den Haag. Daar wordt morgen een conferentie gehouden over de vraag... of die kliniek nou dé oplossing is of alleen maar een noodoplossing. Verslaggever Ingrid Koning kijkt deze week mee bij de Nederlandse dopingautoriteit. Zo'n dopingcontrole kan trouwens nog best lang duren. Ja, dat is afhankelijk van uh, als je onverwacht bij een sporter aan de deur komt, dan kan het heel lang duren om misschien dat hij net naar het toilet is geweest. En dan ja, wanneer plast hij dan weer? Uh, dat kan een paar uur duren. En na half twee is het .nl, het gaat het de hele ochtend al over. Het kabinet, euh, nou ja, het toekomstige kabinet moet ik zeggen. Eigenlijk Rutte en Samson, die verdedigen hun plannen daar. Een van die plannen gaat over de inkomensafhankelijke zorgpremie. En daarover gaat ook onze stelling. Het plan van Rutte en Samson voor de inkomensafhankelijke zorgpremie is onacceptabel.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 Wat zeker is, is dat er een enorme vraag is. Er zijn zelfs al wachtlijsten gesignaleerd. Gertie Kastelen werkt als arts bij de Levens Kliniek. Hartelijk welkom. Um, ja, dat klinkt eigenlijk alsof je daar binnen loopt en zegt... nou, uh, maak maar een eind aan beleven. Maar ja. zo is het natuurlijk niet, hè? Nee, zo is het zeker niet. Sorry, ik ben een beetje verkouden. <kijf> Want uh, de Levens Kliniek is dus per 1 maart opengegaan. En er is ook daadwerkelijk een kliniek in Den Haag... Maar dat dat, dat is, was nog niet zo eerst. Hè? Dat is toch pas morgen dat het gebouw uh, echt een fysiek gebouw is? Staat? Nee, er staat een fysiek gebouw. En het streven was om er per 1 november ook dat mensen daar uit de nazi konden krijgen. Maar om uh, financiële redenen is dat nog niet uh, uitvoerbaar. Oké, okay. uit. en wanneer gaat het wel gebeuren? Zo gauw de financiële middelen aanwezig zijn. Kijk aan. ja. Dus het is nu zo, dat, dat zijn die bekende mobiele teams. Waar we De over. mobiele teams hebben we het nu over, die bij de mensen ja, langs. Gaan. Die komen bij mensen langs. Ja. Ja. Um, goed, even terug naar de vraag. Uh, je loopt daar niet naar binnen en zegt van nou, uh, nee. kan het morgen of kan het over een uurtje al? Uh, zo werkt dat niet. Nee, zo werkt dat gelukkig niet. Bij de levenseindkliniek moet je je aanmelden. Dan kun je doen via een website. Je kan ook bellen. Gewoon, het is uh, heel makkelijk uh, te vinden. Dan krijg je iemand aan de lijn en die vraagt wat het probleem is. Dan krijg je een intakelijst. En op die manier uh, worden mensen uh, ja, aangemeld. En dan geven ze aan bij wie ze in behandeling zijn. Hoe vaak ze al uh, om euthanasie gevraagd hebben. Waarom het nooit uh, tot daadwerkelijke uitvoering is gekomen. Want dat zijn natuurlijk de mensen die bij de levenseindekliniek kliniek komen... Waarbij het op een of andere manier niet gelukt is. Om ik, die kunnen niet in... een huisarts vinden die zegt: Van ik help je. Ja. Om ja. allerlei redenen vaak. Ja. Om allerlei redenen. Ja. ja. Um, en wat doet u daar dan mee? Neemt u dan nog contact op met zo'n huisarts ook? Van hoe zit ja. het precies? En... Ja. Nou, want er zitten bij de levenseindekening triagisten. Die gaan van die mens die zich aanmeldt. alle informatie van alle behandelaars, van huisartsen. iedereen die bij die patiënt. Ik noem het dan maar even een patiënt. Uh, verbonden zijn, wordt uh, informatie opgevraagd. Dat wordt allemaal verzameld, dat wordt in een dossier gezet. En als, ze, als die triassisten zeggen van nou, dit is een hele heldere vraag... dan pas wordt er een mobiel team op afgestuurd. Dat is een arts en een verpleegkundige. En die gaan dan op bij, bij de patiënt op bezoek. Ja. Hoe vaak uh, gebeurt het dat iemand daar binnenkomt... En, en die dus deze hele molen doorgaat en waarvan u dan toch zegt nee... Dit geval komt niet in aanmerking. Ik weet niet hoeveel mensen er uh, direct afgewezen worden. Weet ik niet. Daar heb ik, daar heb ik in ieder geval geen cijfers over. Uh, mensen met voltooid leven, die worden wel afgewezen. Of die, die kunnen zich wel aanmelden, maar dat is nu nog niet aan de orde. Nee. Het gaat dus Als je om... moet even uitleggen wat dat precies is, voltooid leven. Ja, mensen die zeggen van ik ben klaar ja, met het leven. Die hebben, die hebben in principe niet een medisch uh, iets, die nee. zijn niet ziek of... of die hebben, nee. nee, maar die uh, willen, gewoon, willen gewoon ophouden? Die willen gewoon, die zijn klaar met het leven. Het is wel genoeg geweest, ik wil eruit stappen. Nee, het meeste gaat toch, 50%, ruim 50% is een lichamelijke ziekte. Maar ook uh, uh, 35%, ik rond het even af, is psychiatrisch ziek. En dan zijn er ook nog een, is er ook nog een categorie, uh, ongeveer 7 die uh, een dementie hebben, nog ja. meer ver voor de stadion. Want dat vroeg me nog af, u zei dat net, want mensen melden zich daar in principe zelf... Uh, maar ja, de mensen, sommige mensen zijn niet in staat misschien om dat, om dat te doen. Is dat dan familie die dat ja. dan uh, doet? Ja, nee hoor, dat, dan wordt er altijd gevraagd van wie zou dat voor je in kunnen vullen... of uh, wie, wie kan dat, die taak op zich nemen. Ja. Het, soms doet een uh, bedrijfsmaatschappelijk werker dat... Nou, hoe bent u er zelf eigenlijk bij terechtgekomen bij die levenseindekliniek? Nou, omdat ik uh, al lang lid ben van de NVV, Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie. en uh, toen kreeg ik ineens bericht uit wie zou daar aan mee willen werken. En toen dacht ik van, nou, ik ben wel toe aan een nieuwe uitdaging, want het is natuurlijk niet een, een uh, werk wat je vijf dagen per week doet. Het en, lijkt me heel zwaar. Het, dat is ook heel zwaar, en daarom, uh, ja, doe je. Het komt neer op ongeveer één dag per week. En hoe, hoe gaat zo'n gesprek uiteindelijk? Want u zit dan uh, gewoon op de bank met een kopje thee of zo? Ja, precies, zo oh. is het. En uh, nou, je zegt dat je van de levenseinde niet komt. Dan vraag je, wilt u dat er iemand bij is of juist niet? Uh, dan gaan wij altijd met z'n tweeën. Dat is heel prettig. Dan kun je ook nog eens even ruggespraak houden. Uh, de een vraagt en de ander schrijft op. En dan ga je het gesprek aan. Wat, wat is uw lijden? En uh, waarom wilt u nou zo graag uh, ja, overlijden en... Uh, en hoe lang bent u er al mee bezig? En het, het is van belang dat het een, een duurzaam lijden is, hè? dat het niet in een opwelling is. Ik mm. dus krijg te dat... veel te maken met dilemma's voor uzelf. Um, ja, als, als je daarvoor komt, hè? als je voor een dilemma komt: van moet ik het wel doen? Dan moet je het zeker niet doen. Wij hebben natuurlijk ook met de levens Einde kliniek uh, intervisiegroepen. Dat we regelmatig met elkaar brainstormen. Van hey, hoe moet je hier naar kijken? Of hoe zou je dat doen? En, en als je ook maar enigszins bezwaard voelt, dan hoef je het ook niet te doen. Hè. Je kan, mag altijd nee zeggen. Net zo goed als de patiënten nee mogen zeggen. Tot het moment van uh, overlijden. Ja. ervoor. Hoe, hoe zit het eigenlijk juridisch vroeger nog af? Ja, wij hebben een hele goede uh, euthanasiewet. En uh, de levenseindekliniek heeft in het vaandel zorgvuldigheid. Dus wij werken uitermate zorgvuldig. We zoeken dat eerst helemaal heel goed uit. Uh, is, is alle informatie er? Uh, we hebben overleg met de behandelaars. We hebben overleg met de huisarts. En dan uh, vragen we ook altijd nog een scanarts. En als we groen licht krijgen... Een scanarts is ja. een... Scanarts is een uh, ik ben even de S kwijt. Maar in ieder geval consultatie Euthanasie Nederland. Ja. En als die groen licht geeft, dan hebben wij nog een keertje... met mensen van de levenseindekliniek die niet bij de casus betrokken zijn... hebben we nog een keertje een overleg en dan zeggen van... nee, we staan er allemaal achter, nou kan de ja, uitvoering ja. plaatsvinden. Uh, maar ik ik voel het ook juridisch, uh, want er gebeurt niks uh, illegaals, zeg maar. Nee, helemaal niet. <laughs> het, het, het, het zijn echt mensen die, laten we zeggen, bij hun, uh, al jaren misschien bij hun huisarts zijn... en die gewoon zeggen, ja, principeel uh, doe ik dat niet. Of, uh, ja, ik ben ik er vind... nog niet aan toe, precies. ik vind het niet invoelbaar. Uh, ja. Nou ja, wat voor reden zij ook hebben. Ja. Ja. Um, en dan vervolgens, uh, nou laten we zeggen, je, je bent dat hele traject door... En, ja. en, en, en je besluit om dat te doen. Gaat u dan ook inderdaad echt naar het moment toe dat dat gebeurt? Ja. Dat spreken we met uh, de patiënt af van uh, wanneer heeft u voorkeur voor een tijd, uh, hè? zij bepalen en dan uh, spreken we die tijd af en dan gaan we, dan vragen we ook wie wil erbij zijn, wie wilt u dat erbij is en op die manier uh, uh, gaan we dan met een koffertje met euthanatica gaan we daar naartoe. Mensen mogen kiezen voor een intraveneus, dus via een infuus dan zetten we een kraantje open. Mm -hmm. Ze mogen ook kiezen voor hulp bij zelfdoding. Dat ze een drankje drinken. Dan hebben ze het helemaal in eigen hand. Dat is altijd wat lastiger. Hè, want ja, een drankje, het is niet lekker. Er zit een vieze smaak aan. Mensen kunnen misselijk worden. Het kan niet goed opgenomen worden. Maar sommige mensen geven daar de mm. voorkeur aan. Hè. Dat is dan ook mogelijk. Maar u bent er dus ook bij op het moment dat die mensen uiteindelijk uh, overlijden. Zeker, Ja. Ik ben de uitvoerder, ja, om het zo te zeggen. Ja. Maar hoe is dat om, om dat een aantal keren te moeten doen? Ja, dat is heftig. Dat is heel heftig. Want het, het is ook. Um, ja, het, het is wel een vorm van hulpverlening. Je hebt een contact opgebouwd met die patiënt. En die, heeft, die vraagt steeds van: ja, maar dit is zo vreselijk, dit leven. Dus je, je verleent hulp aan de patiënt. Er zit vaak familie omheen die. Ja, er nog niet aan toe zijn, die wel hun moeder of vader gaan verliezen. Ja. Nou ja, en, en u vertelt net het hele proces wat, die, wat, wat u eigenlijk met die mensen doormaakt. Dus al die gesprekken, dus je leert mensen ook kennen. Heel en goed dan kennen. zie ja. je dus die mensen uiteindelijk overlijden. Dus ja. dat, dat lijkt me echt lastig. Ja, maar het, het klopt wel, omdat je er zelf helemaal achter staat. Ja, als je er zelf ook maar enigszins over twijfelt. Natuurlijk, daarna moet je even tijd voor jezelf nemen. Ik zeg wel, dan zit ik even in een vacuüm en dan moet ik er s'avonds aan tafel ook even over vertellen van, mm. ja, zo is het gegaan. En, maar tot nog toe ja. heb ik er weinig last van gehad. Aan tafel vertellen, dus dan, dan deelt u eigenlijk uw ervaringen van, van de dag... zoals we dat allemaal doen als we van ons werk komen soms. Ja. Uh, u komt misschien ook wel op een verjaardag en dan vertelt u wat u doet. Uh, wat, wat voor reacties ontmoet u dan? Ja, maar dan vertel ik natuurlijk niet aan detail. Hè. Ik vertel in grote lijnen wat ik doe. Ja. Maar ik bedoel eigenlijk, meer er zijn ook natuurlijk mensen die zeggen... ja, dat is, dat is uh, verwerpelijk wat, wat je doet. Wat? Nou, die mensen ben ik nog niet tegengekomen <laughs> okay. die het echt verwerpelijk vinden. Nee, die zitten in ieder geval niet in mijn nee. uh, kenniskring, nee. vriendenkring. Maar u weet ja. dat er natuurlijk kritiek is ook op de Natuurlijk kritiek. weet ja. ik dat, ja. Maar ja, ieder heeft recht om erover te denken zoals hij zelf wil. Ja. Ja. Morgen is die conferentie dus met die centrale vraag... is dit nu de oplossing of is het alleen maar een, een noodoplossing? Bent u er zelf al uit? Nee, nog helemaal niet. Het blijkt wel in een behoefte te voorzien. Want er, zijn, er is een wachtlijst van 450 mensen. We hebben eigenlijk artsentekort. He, de, ja, niemand wil het ook natuurlijk heel graag doen. Maar het is jammer dat er nu zo'n wachtlijst is ontstaan. Maar het voorziet wel dus in de behoefte. Ja. Ja. En we hopen eigenlijk dat dit wel een discussie op gang brengt. Dat euthanasie ja, misschien iets normaler wordt... in een ja, hele geciviliseerde uh, geneeskunst... Waar ja, doorbehandelen heel gewoon is, terwijl stoppen veel minder gewoon is. Ja. Goed, morgen die conferentie. Ik dank u voor uw verhaal hier. Gertie Castelen werkt dus als arts bij de levenseindekliniek. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Ingrid Koning is bij de Nederlandse dopingautoriteit. Hoe werken ze daar precies en wat, wat doen ze eigenlijk in hun strijd tegen doping in de topsport? Met 30 dopingcontroleurs in het land en 14 mensen op kantoor... proberen ze de 400 Nederlandse topsporters in de gaten te houden. Vanochtend ging Ingrid langs op het hoofdkantoor van de Nederlandse dopingautoriteit in Capella aan de IJssel. In het hoofdkantoor van de Nederlandse dopingautoriteit zit naast me druk aan het werk Nadar Chiragé. Wat bent u nu precies aan het doen? Ik zoek in een sporter op om te kijken of hij zijn werbouwt uh, goed aanlevert. De whereabouts is voor de sporters uh, de verantwoording waar ze zijn? Um, ja, één uur per dag moeten ze aangeven. Tussen zes uur s ochtends en elf uur s avonds waar ze zijn. Ja. En het is nu woensdagochtend vroeg, dus u heeft alle mails binnen? Uh, ja. En hier zie je dan de 400 sporters op een beeldscherm. En ik zie hier bijvoorbeeld een, een, een kruisje staan. Dat is dus niet goed ingevuld waar deze persoon vannacht heeft geslapen. Gaat u die dan bellen zometeen? Nee, dat, uh, dat doen we niet. Bellen doen we niet. En uh, meestal wachten we één dag om te kijken of hij het uh, de volgende dag goed doet. Zeg maar. Meestal moeten ze uh, um, uh, zelf voor het begin van het kwartaal voor hele drie maanden invullen. En als dat niet het geval is, krijgen ze een veiling van ons. En voordat uh, de dopencontroleur naar dit adres misschien wel afreist, wil ik hem nog even het een en ander vragen. Want hij is al druk bezig met allerlei tassen. Jan is de dopingcontroleur die hier al een aantal jaar werkte. Waar bent u nu mee bezig? Ik ben bezig met uh, tassen te vullen en opdrachten uit te zetten die ik uh, via een planning van mijn uh, hoofdcontrole krijg. En wat en, zit er allemaal in zo'n tas? In zo'n tas. Ik kan een tas even openmaken voor je, maar in de, ik heb al wat uh, voorbeeldjes gepakt voor je. Er zit in de tas zit een uh, dopingcontrole set. Daar zitten die beroemde twee flesjes in, het A en B flesje, wat je wel eens gehoord hebt. En dit is een voorbeeld van een, een beker, de luisteraar kan dat natuurlijk niet zien... maar dit is een voorbeeld van een beker waarin de sporter dan inderdaad zijn urine dient te deponeren. Hoe gaat zo'n overval nou in zijn werk? Nou, het is dus geen overvallen, want al deze sporters weten dat ze dus een dopingcontrole kunnen krijgen... Hè, in wedstrijdverband of buiten wedstrijdverband. Ik ga met een opdracht die ik van dit kantoor heb gekregen naar de deur van de sporter... of naar een wedstrijd toe. Ik legitimeer me bij de sporter... En uh, dan zou ik zeggen, dan wijs ik hem aan voor een doopcontrole. Maar u wordt vaak denk ik niet met open armen ontvangen. Nee, nee, nee, dat, dat is zeker zo. Maar het merendeel van de sport is er wel van overtuigd dat dopencontroles inmiddels noodzakelijk zijn. En uh, ja, als je s morgens bij iemand om 6 uur aanbelt, kan ik me voorstellen dat hij niet blij is. Maar ik ben ook niet zo blij dat ik misschien om zes uur mijn bed uit moet. Dus dat valt een beetje tegen elkaar weg. Want hoe lang duurt zo'n controle? Ja, dat is afhankelijk van uh, als je onverwacht bij een sporter aan de deur komt... dan kan het heel lang duren om misschien dat hij net naar het toilet is geweest. En dan, ja, wanneer plast hij dan weer? Uh, dat kan een paar uur duren. Het kan ook zijn dat je net op tijd komt en dat je binnen een half uurtje weer uh, klaar bent. Maar even voor alle helderheid, het kan ja. dus echt zijn dat u daar op de bank zit... en dat die sporter zegt, ja, nou, ik moet helemaal niet. Ja, dat, dat gebeurt. Dat gebeurt, maar op het moment moet de sporter vanaf het moment na de aanwijzing door mij moet hij onder controle blijven of onder toezicht, laat ik het zo zeggen. En ik blijf dus bij hem in de buurt. En mag hij dan wel alleen naar de slaapkamer lopen? Uh, nee, dan lopen we mee. Ja. Telefoneren? Uh, telefoneren. Dat, uh, ik ben in zijn huis en hij mag rustig telefoneren, dat is geen probleem. Maar op het moment dat hij zich in huis gaat verplaatsen, dan zal ik hem inderdaad moeten volgen. En hoe is dat? Want dan zit hij waarschijnlijk een meter afstand. Ja, nou, een meter, meter afstand, inderdaad. En, uh, maar dat is verder eigenlijk nooit een probleem. Deze sporters, die weten dat. En als ze... Uh, loopt u even mee, zeggen ze dan nee, prima. Dat gaat allemaal, uh, gaat allemaal wel goed. Kijk. Koen, wat moet ik met dit monster doen? Uh, dit is een uh, monster waar enige urgentie uh, ook achter zit. Dus uh, deze kan zo snel mogelijk uh, richting het laboratorium in Keulen in dit geval. En deze samples komen net uit die verzegelde tassen die we eerder zagen. Ja. De tassen komen hier dus verzegeld weer terug. We hebben dus een, een chain of custody, zoals we het noemen, een gesloten systeem. Dat die tas altijd verzegeld is. En wie hem ook overgeeft aan de ander, dan wordt uh, weer getekend door dat formulier wat aan de buitenzijde van de tas zit. En bent u wel eens benaderd om ermee te sjoemelen? Nee, persoonlijk nooit. Maar wel eens van gehoord neem ik aan. Uh, ja, ik, ik, misschien heb ik er wel eens van gehoord dat, uh, dat het geprobeerd wordt. Maar ik, ik heb dezelfde ervaring niet. Ja, u lijkt me ook echt onvermurfbaar. Ja, dat kan je wel zeggen. <lacht> In de get, uh, Ingrid Koning in gesprek met een uh, dopingcontroleur. En morgen hoort u hoe die samples die zij dus afnemen worden getest in het laboratorium in Gent. Zometeen standpunt stand.nl. De stelling: het plan van Rutte en Samson voor de inkomensafhankelijke zorgpremie is onacceptabel. U mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens. Eerst het laatste nieuws: hier is Juri Stubinitsky. Radio 1. Het NOS-journaal. VVD-leider Rutte is niet van plan de plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie nu al aan te passen. In het Kamerdebat over het regeerakkoord kreeg hij veel kritiek van PVV, SP, CDA en D66. En het lijkt nu al duidelijk dat er geen meerderheid voor de plannen is in de Eerste Kamer. PVDA-leider Samsom is bereid de effecten van de zorgpremie te laten herberekenen door het Nibud. Aan de noordoostkust van de Verenigde Staten wordt het openbare leven langzaam hervat... na de verwoestingen die orkaan Sandy heeft aangericht. Winkels, overheidsgebouwen en de beurs in New York gaan weer open... en het vliegverkeer is goed deels opgestart. En visverwerker Foppen heeft 250 claims binnengekregen van mensen die ziek zijn geworden na het eten van besmette zalm. Zij komen in aanmerking voor een schadevergoeding. Waarschijnlijk komen er nog meer claims binnen. Sinds eind juli werden er bijna 1000 mensen ziek door het eten van zalm. Drie mensen zijn eraan overleden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Viel op de a 12 vanuit Utrecht naar Den Haag.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 Jurgen van der Berg. Als VVD en P vandaag hun zin krijgen, dan gaat het hele zorgstelsel op de kop. Een groot deel van uw zorgpremie wordt van uw loon ingehouden, waarbij die premie inkomensafhankelijk wordt. Op dit moment debatteert de Kamer over het plan van Rutte en Samson. Hoewel, ik geloof dat ze nu net even geschorst zijn. Ze gaan een broodje eten en dan gaat het vanmiddag weer verder. Grote bezwaar van veel oppositiepartijen is dat juist de mensen met een middeninkomen... ineens vele honderden euro's per jaar meer moeten gaan betalen... terwijl de hoogste inkomens er makkelijk vanaf komen. Volgens Rutte zitten de mensen met die hoogste inkomens overigens niet bij zijn partij. Voorzitter, de heer Roemer maakt de fout te denken dat de mensen met een hoogste laag VVD stemmen en mensen met een hoogste laag stemmen van Partij van de Arbeid. Waarom is dat? Omdat de meeste mensen met een hoogste laag bij de overheid werken uh, en daar de Partij van de Arbeid nog steeds een grote partij is. Ja, zo kan kijken. Ondanks alle aanvallen heeft Rutte trouwens al gezworen... dat hij niet van dit plan wilde afstappen. Is het eerlijk dat mensen die meer verdienen ook meer gaan betalen? Of worden de lasten nu op de schouders gelegd... bij hen die het eigenlijk niet kunnen dragen? Ik ga erover praten met Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP. Dag mevrouw Leijten, goedemiddag. Goedemiddag. U kunt bevestigen dat het debat intussen even is gestopt... Ik ben net iets eerder dan de schorsing weggelopen om op tijd bij jullie te zijn. Ja, kijk, maar ik geloof dat ze nu inderdaad even lunchbouw zijn. Ja, nou, zo horen we het graag uh, dat u speciaal voor ons uh, tijd maakt. Um, we beginnen met drie keuzes, Dan mag u een ja of nee op zeggen. En dan zometeen uh, praten we door over de stelling natuurlijk. Uh, hier komen die keuzes. Wie meer verdient, kan meer betalen. Eens. Het ziekenfonds terug, dat is het beste. Mm, oneens. Dus nee. En mensen met een hoger inkomen maken minder gebruik van zorg. Uh, niet, dat kun je niet zo generiek zeggen. Dus oneens. Oké. Okay. Um, goed. Nou, dan die stelling dus. Het plan van Rutte en Samson voor de inkomensafhankelijke zorgpremie is onacceptabel. Dat is onze stelling. En we vragen aan onze luisteraars natuurlijk om daarop te reageren. Uh, bent u het eens of oneens? Sms staat naar 7070. 70. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En twitteren doet u met hekje standpunt. Zetten we alles onder elkaar en dan komen we straks tot een, uh, een mooie tussenstand. Um, mevrouw Leijt, even die, die stelling ook voor u. Het plan dus van Rutte en Samson voor de inkomensafhankelijke zorgpremie is onacceptabel. Eens of oneens? Eens, zeg ik dan. Oh. En uh, ik vind het eigenlijk heel jammer dat ik dat moet zeggen, want ja. toen ik hoorde dat het kabinet met een inkomensafhankelijke zorgpremie kwam, toen dacht ik, nou, dan heeft uh, uh, blijkbaar Samsung daar dat gewonnen en dan zal de, uh, de VVD de marktwerking wel hebben gewonnen. Maar nu ik het plan heb gezien, moet ik eigenlijk constateren dat het geen inkomensafhankelijke uh, zorgpremie is. Wat markeert eraan in uw ogen dan? Nou kijk, uh, boven de 70.000 wordt het vlak. En omdat je uh, niet alle inkomens eenzelfde percentage van hun inkomen laat betalen aan de zorg, moet het nu in een hele korte tijd, eigenlijk tussen de 30.000 en de 70.000, de mensen die dat verdienen, moeten en moeten eigenlijk uh, bedrag gaan opbrengen uh, van 11 procent. Ja, en wij hebben ooit een plan gepresenteerd... waarbij we zo rond de 5 procent zaten, maar dan voor alle inkomens. Dus dan liep het ook door naar mensen met twee ton, hmm. mensen met een miljoen. Ja, en dan maak je wel een klapper, want 5 procent van een miljoen... is natuurlijk veel meer dan, dan, dan 5 procent van 50.000. Maar is dat ook niet voor de bune, Want we lezen toch heel vaak die onderzoeken... dat er mensen met die vele miljoenen, waar u het dan altijd over hebt... daarvan wonen er ook weer niet zo heel veel in Nederland. Nou, het is doorgerekend door het Centraal Planbureau dat wordt altijd als onafhankelijke scheidsrechter gezien. En de, da, daar hebben we het juist door laten rekenen, ook op koopkrachteffecten. En dan zagen wij dat op, bij de inkomensafhankelijke zorgpremie, die je dan over alle inkomens doet, dat je bijvoorbeeld pas meer ging betalen bij een gezinsinkomen van rond de 283.000. Ja, en dat is nu aanzienlijk lager. En dat noemen we middeninkomens. En ik vind het eigenlijk niet uit te leggen dat uh, we op een gegeven ogenblik gewoon afvlakken. Daarmee is het geen inkomensafhankelijke zorgpremie ja. meer. U vindt het niet eerlijk dat iemand die laten we zeggen 71.000 euro dan verdient uh, oh, uh, en iemand een miljoen uh, verdient, dat die eigenlijk hetzelfde moeten betalen straks. Ja, precies. En weet je wat? Want wat er gebeurt dan, wat er daarom gebeurt, uh, uh, is dat er dus in die korte tijd, in die groep, dus die ik net al zei tussen die 20.000 en die 70.000, daar gaat men 11 van het inkomen betalen. Dat wordt inkomensafhankelijk. Maar boven de 70.000 ga je dus successiefelijk weer minder van je inkomen betalen... aan de zorgpremie. Ja, dat is dus geen inkomensafhankelijke zorgpremie. Bij ons gingen we dus uit van iedereen betaalt 5 En dan zie je dat er een hogere, hoger bedrag of een hoger inkomen ontstaat... waarop je meer gaat betalen. En dat de groei ook veel vlakker is... Ja. En het is gewoon eerlijker. Um, u hebt het verweer gehoord hè, van Rutte en Samson. Die zeggen ja, uh, die hadden trouwens ook kritiek op de berekeningen die in de media zijn gemaakt. RTL en NOS kwamen gisteren onafhankelijk met berekeningen die uh, eigenlijk uw verhaal ondersteunen. Uh, daarvan zeggen Rutte en Samson nee, dat klopt niet. Want wij uh, doen daar flankerend beleid naast. Uh, belastingvoordelen bijvoorbeeld, waardoor uh, het allemaal weer uh, redelijk recht getrokken wordt. En uh, per saldo komt het er dan op neer dat het koopkrachtplaatje voor de hogere inkomens blijkt dat die, dat die moeten inleveren... en de lagere inkomens dat die er zelfs wat bij krijgen. Ja, ik vind dat eigenlijk een beetje een zwak verweer. Hè. Wij hebben dat plan over die inkomensafhankelijke bijdrage juist wel laten doorrekenen, omdat iedereen zei: je haalt het niet, je redt het niet. Uh, uh, en zij kunnen gewoon, uh, omdat er al zoveel doorrekeningen zijn van inkomensafhankelijke zorgpremies, die hebben wij namelijk voor ze voorbereid, zouden ze gewoon een plan naar de Kamer kunnen sturen van: dit zijn de koopkrachteffecten van deze maatregel. Goed. En dat durven ze niet te doen, omdat je dan natuurlijk gewoon ziet dat de grote bult zit tussen. Ongeveer 35.000 euro, want dan ga je meer betalen. Ja, en 70. waar is wat, wat Rutte en Samson zeggen? Dat het op, op een andere manier weer wordt gecompenseerd voor een deel? Kijk, die, die belastingverlaging uh, die wordt gegeven aan de tweede en de derde schijf. Daar weet ik wel van dat uh, berekeningen van RTL die hadden meegenomen. Ik heb, andere, ik heb heel veel berekeningen gezien, daar worden die wel in meegenomen. Ik vind dat je als je zegt, we maken een inkomensafhankelijke zorgpremie... dan moet je er eerlijk over zijn dat die niet inkomensafhankelijk is... en dat de grootste offers worden gevraagd... van die herverdeling van die zorgpremie... van eigenlijk nou ja anderhalf modaal, dubbel modaal... en dat gewoon uh, miljo miljonairs worden, ja, worden vrijgesteld... Ja. omdat die middengroepen gaan dokken. Uh, onze luisteraars zijn er ook druk mee bezig natuurlijk. Iemand mailde ons dat uh, die ging uit van een bruto jaarsalaris... nu van, van 70.000 euro, dus per jaar... dat die nu al een, een kleine 300 euro per maand, uh, daar wordt op ingehouden. Uh, hij heeft een berekening gemaakt en zegt van... nou ja, als je dat dan allemaal een beetje plus en min dan komt het erop neer dat het 180 euro meer is... ten opzichte van de huidige premie. Ja, dat is nog steeds een aardig bedrag... maar uh, minder schokkend dan het zo lijkt misschien. Ja, ik kan niet inzien of dat dan per maand is of per jaar. Kijk, uh, wat, er, wat er gebeurt is dat... we hebben, nu hebben we, betalen we inkomensafhankelijk deel via de werkgever. Dat blijft bestaan. En wat we doen is dat diezelfde premie die we allemaal het betalen van ongeveer 1200 euro op jaarbasis... die gaat fors naar beneden en er komt een inkomensafhankelijk deel. Van 11 procent. Toen ik dat zag, vond ik dat al fors. Maar dat, dat inkomensafhankelijk deel is dus maar tot ongeveer... 68.000, 69, 69.000 mm -hmm. uh, bruto op jaarbasis. Als je dat door zou trekken, dus je zou geen plafond leggen... dan kun je uitgaan van een veel lager percentage. En dan is dus ook de... de, de de omslag waarin je meer gaat betalen is, uh, komt veel hoger te liggen. En dan spreek je gewoon echt van een inkomensafhankelijke zorgpremie. We hebben vanmorgen gebeld met Peter Ruijs van de site Zorgkiezer.nl. Hij zegt uh, het huidige systeem waarin verzekeraars met elkaar kunnen concurreren. Uh, en, en om zo te, tot scherpe prijzen in de zorg te komen. dat is niet goed, dat wordt nu losgelaten. Dus hij, hij beoordeelt dat eigenlijk wel als positief. Ja, kijk, zorgverzekeraars kunnen nu op twee manieren concurreren. Met elkaar om de gunst van uh, de verzekerden. Uh, door bijvoorbeeld een wat lagere premie aan te bieden. Uh, mensen kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een hoger vrijwillig eigen risico... om betalen dan minder premie, maar zijn bijvoorbeeld wel de als ze ziek worden. Dat kan dan niet meer omdat er meer via de, uh, de belastingen loopt. Maar zorgverzekeraars zijn vrij om te concurreren... als het gaat over prijzen met ziekenhuizen, de tarieven met tandartsen. Dat blijft allemaal marktwerking. Sterker nog, dan gaan ze alleen nog maar meer macht krijgen... Dus uh, de marktwerking blijft, alleen het met elkaar concurreren door lage premies... Uh, uh voor te stellen, want vaak betaal je dat via een andere manier wel weer terug... als verzekerde aan verzekeren. dat wordt inderdaad minder, uh, uh, ja, minder marktwerking. En, en nog iets anders, hè? De, de zorgkosten die stijgen, die stijgen maar. Dus uh, je wilt daar eigenlijk ook iets aan doen, lijkt me, als beleidsbepalers. Uh, werkt dit nou mee daaraan dan, een inkomensafhankelijke zorgpremie? Want het lijkt me niet dat dat uh, automatisch tot lagere zorgkosten leidt. Nee, dat is ook niet zo. Dit is een herverdeling. Uh, wij hebben altijd gezegd, uh, je moet veel besparen, je moet de verspilling aanpakken... Maar de zorgkosten zullen in de komende tijd blijven stijgen. Welke raming je ook hebt, daar zie je een stijging in. Juist daarom is het zo, van belangrijk, zo belangrijk om een bepaald percentage... van het inkomen als premie te nemen. Omdat iedereen dan mee kan komen. Want Je ziet nu gewoon dat mensen met een heel hoog inkomen... echt gewoon procentueel veel minder aan de zorg betalen... dan mensen met een normaal inkomen. En daar zien we ook steeds grotere betalingsproblemen. Nee. Dus met inkomensafhankelijke premies heb ik geen bezwaar. Ik heb er een bezwaar mee. Dat dit nu uh, niet gaat gelden voor hoge inkomens, waardoor dus de middeninkomens echt de, de rekening betalen. Uh, Johan Polder heet hij, bijzonder heel hoogleraar gezondheidseconomie. zegt mensen met hoge inkomens leven gezonder over het algemeen. Die maken dus minder gebruik van zorg. Als je zorg goedkoper maakt voor lage inkomens, is er een dubbele solidariteit. Um, Kortom, inkomensafhankelijk uh, uh, is niet eerlijker per se. Nou, kijk, Dit gaat om de manier van premie betalen. We zijn allemaal natuurlijk verplicht verzekerd... omdat we vinden dat je niet mensen zou moeten uitsluiten... van een verzekering als ze zorg nodig hebben. De sociaal-economische gezondheidsverschillen... dat is een groot probleem in ons land. Mensen met een laag inkomen leven gemiddeld zeven jaar korter. En dat komt omdat ze ongezond leven. Ze leven ook tien jaar langer in grotere ongezondheid. Daar moeten we wat aan doen. Dat is preventie wat mij betreft goede voorlichting. Maar daar moet je geen prijskaartje aan uh. hangen... Want dan zul je zien dat mensen afhaken en dan worden die gezondheidsverschillen alleen maar groter. Ja, ja. Dat zien we echt in Amerika op dit moment. Maar toch leeft dat wel, want we krijgen hier een tweet binnen van Mark Westendorf. Die zegt, ja, hoge inkomens leven naar verhouding gezonder, maar we moeten meer betalen voor groepen mensen waarvan een aantal kiest om minder gezond te leven. Ja, nou ja, je kunt heel lang discussiëren over de keuze om minder gezond te leven. Ik bedoel, als je in een, een wijk woont waarin uh, je minder kans hebt om buiten te spelen, dan zie je dat de kinderen daar meer overgewicht hebben als er niet goed gesport wordt op school. Uh, noem dat allemaal maar op. Is dat dan uh, je eigen schuld als je dat in je jeugd oploopt? Volgens mij zijn we... Uh, is juist solidariteit dat je niet kijkt naar ziekte, maar naar inkomen. En dat is ook waarom die inkomensafhankelijke premie goed is. Maar ik ben het wel met iedereen eens dat we een forse te klaar hebben... om juist die gezondheidsverschillen op te lossen. Maar dat moet je niet doen via financieel straffen. Uh, deze plannen uh, moeten ook door de Eerste Kamer. Uh, als dit zo blijft, dan zegt u als SP dat gaan we niet steunen daar. Ah ja, kijk, dit is geen inkomensafhankelijke zorgpremie. Dus wij, als dit in, de eerste, dit in de Tweede Kamer voorgesteld wordt, in een wet... dan zullen wij natuurlijk proberen om dat plafond eruit te krijgen. Dat is echt stukken beter ja. voor iedereen. En als dat niet lukt, ja, dan beoordelen wij dit plan op zijn... niet een in inkomensafhankelijke zorgpremie, ja. dan zijn we daar dus niet voor. Nee, duidelijk. We gaan kijken wat onze bellers vinden. U blijft meeluisteren ik kom zo meteen graag bij u terug... om de ja. reacties door te nemen. Er wordt veel gereageerd, bijna 1.400 mensen al op de site... Um, het plan van Rutte en Samson voor de inkomensafhankelijke zorgpleming is onacceptabel. 54% zegt eens, 46% zegt oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zeg het maar. Uh, ik ben het niet eens met de stelling. Ik vind het terecht dat mensen die veel verdienen ook meer uh, mee gaan betalen. En ik begrijp dat het wel een hele uh, wijziging is, een even wennen. Maar ik vind het wel terecht. Ja, en we vinden de kritiek van mevrouw Leijten. Want die zegt, ja, in principe ben ik voor, het, voor dat plan. Alleen, uh, ze voeren het niet goed uit. Ze leggen ergens een plafond neer en dat moet er ook nog uit. Nou, kijk, ik denk dat het laatste woord er nog niet over gezegd is. Dus je kan nog fine-tunen op bepaalde onderdelen... om het zo ver uh, mogelijk te maken. Hmm. Maar met het principe dat gewoon de sterkste schouders... de zwaarste lasten betalen, daar ben ik het gewoon helemaal ja. mee eens. Goed, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Harry Lucking. Ik ben het niet eens met die inkomensafhankelijke. Verdeling. Het zou juist gedragsafhankelijke verdeling moeten zijn. Want het is gewoon aangetoond dat iemand met een slecht uh, levensgedrag uh, voor zijn gezondheid meer op de zorg moet beroepen. Ja. Onlangs was er nog een artikel dat iemand met 30 jaar stopt met roken... dat hij eenzelfde sterftekans kans heeft als iemand die nooit gerookt heeft. Ja. Dus er zijn genoeg mogelijkheden om... Uh, maar hoe ga, je dat te hoe ga je dat controleren? Nou, neem een health check. Als, als basis periodieke health check. En dan kan hij zeggen van, nou dan is het goed... Ja. Of het is juist slecht, ja. pas je leven maar aan of je gaat betalen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Uh, goedemiddag Evert van Eindhoven. Dag Evert. Ik ben het niet eens met de stelling, omdat ik uh, simpelweg denk... in de huidige tijd uh, moeten we uh, zorgen dat we met elkaar uh, dit land uh, zeg maar beter maken. En dan moeten de sterkste schouders moeten gewoon een wat zwaardere last verdragen. En het lijkt me heel verstandig om dat op deze manier ook uit te proberen... En uh, het laatste zal er nog niet over gezegd zijn. Er zal best nog wel links en rechts wat bijgeschaafd worden... maar het is op zich een goed signaal. Mm. Goed, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Frank Orlemans. Frank. Ja, ja, hi. Ik ben het uh, ook oneens met de stelling. En ik kan heel ver met die mevrouw in de studio meegaan... omdat je zegt van iedereen 5 procent, dat is het eerlijkst. Maar als je dat inkomensafhankelijk dat iedereen 5 procent gaat betalen... Dan snap ik niet als mevrouw zegt dat dat zo eerlijk is. Dan moet je ook een vlaktax invoeren. Dat iedereen ook hetzelfde percentage belasting betaalt. Want wat je nou doet, je laat de hogere inkomens eh, meer belasting betalen. En de middeninkomens ook. En die moeten die nou ook eh, een percentage. Je betaalt ook hogere ziektekosten in één keer. Ja, ja. U zegt dat dus duidelijk, u zegt, uh, je moet, je moet, als je dit doet, die inkomensafhankelijke premie... zelfs met die 5% moet je dat ook bij de belastingen zo gaan doen. Ja, dan moet je ook een vlaktaks invoeren. Ja. Dank u wel. Kijken of de SP daar ook voor is. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik, ik ben het er ook mee eens. Ik vind dat de hoogste inkomens gewoon moeten betalen... Tenminste, naar inkomen moeten betalen voor de zorg. Het is niet meer als bilk eigenlijk. En ik vind op zijn brabants gezegd moeten ze niet mouwen. Want ze hebben zat om te verteren. En ik bedoel, laat ze maar eens een keer aan de mensen denken die dat niet hebben. Dus dat ja. is mijn standpunt. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag met Frank van der Vogel. ik heb een vraag aan u mevrouw in de studio. Dit, uh, uh, deze percentage wordt geheven over inkomsten uit arbeid. En hoe gaat u om met inkomsten uit vermogen? Die valt in een aparte box, We dus de vermogensrendementheffing over. En ontspringt die in deze dans? Wacht even, dat moet ik nog even uitleggen, want u, u, u, u, u, er zit wat wind in de telefoon ook af en toe. Ja, ik, ik ben hier aan het werk, meneer, op mijn bank. Ja, heel goed. U werkt zo'n hardwerkende Nederlander. Eindelijk hebben we ik... maar de telefoon. Ja, nou, hebben u er ja. Nee, maar u zegt van, uh, kijk, dit gaat inderdaad over de inkomsten uh, die je dus hebt. Uh, dus je, je, je loon in feite, wat elke maand binnenkomt. Maar ja, er zijn ook, uh, arbeid. En er zijn ook mensen die natuurlijk een, uh, die een mooi potje hebben ergens, of nog ergens een huis hebben staan, wat, uh, wat, wat, wat, wat waard is natuurlijk. Juist inkomsten uit vermogen, die ja. valt in een aparte box. En nu wordt dit, deze ziektekostenheffing eigenlijk weer alleen losgelaten... op inkomsten uit arbeid en niet op inkomsten ja. uit vermogen. U vindt dat dat er, er ook bij moet? Dat, dat moet er eigenlijk ook bijgeteld worden, vindt u? En dan een lager percentage, dan wordt het allemaal eens wat eerlijker. Ja, oké. Okay. Nou, dank u wel. We gaan hem doorpassen die vraag. En uh, werk ze. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, met Martijn. Hey! Martijn uit Helmond. Ik, uh, ik ben hardwerkende chauffeur. Dankzij mijn overuren zit ik op een 43.000 bruto per jaar. Ja. Mijn vriendin, die heeft een paar duizend per jaar erbij. Ja. Dan zitten we samen toch wel misschien wel op een kleine 50.000 euro. Dan ah, zit je in de veilige zone? Ja, maar hoeveel ga ik dan betalen? Want ik was in de eerste instantie heel blij met de verlaging van de inkomstenbelasting. Ja. Ja, maar nou blijkt dus dat wij dus uh, veel meer zieke, zieke kosten gaan betalen. Mijn vriendin is chronisch ziek, die heeft de reuma. Dankzij haar medicijnen heeft ze er ja. gelukkig niet zoveel last van. Die verliest die 500 euro per jaar aan uh, tegemoetkoming. Krijgt ja. ze Die ja. meer ja, ja, ja. over die plannen? Ja. En hoeveel ziektekosten gaan nou, ga ik nou betalen met mijn 43.000 ja. bruto? dankzij ja. mijn overuren die ik maak. We zullen hem even doorsturen naar de NOS en de, en de RTL. Die hebben het allemaal uitgerekend. Nee, het is natuurlijk moeilijk om op individuele vergallen in te gaan. Uh, maar uh, we, we, ik zal hem proberen straks uh, samen te vatten en aan uh, Renske Leijten voor te leggen. En Misschien kan die alvast op een kladje even uh, meerekenen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Maarten Hofman. Hallo. Hallo. Marco, zeg het maar. Ja, met Maarten Hai. Ja. Ja, ik zeg uh, ja, ik ben het uh, ik, ik ben het eens met de stelling. Want uh, ja, ik, ik kijk uh, ook een beetje, persoonlijk naar mezelf. Ik ben uh, ik heb een gezin ik met twee verdienen. En we mevrouw en ik, wij verdienen allebei ja, iets meer dan mod modaal. Maar dat gaat ons uh, dus gewoon uh, behoorlijk veel geld kosten. J jij bent zo en, iemand die straks boven, dat, boven die uh, grens van 70.000 uit gaat komen. Met, met ik zelf, nee, nee, ik, ik zelf niet. Maar wel zo rond, uh, rond de 40, 45 40, mm. en mevrouw. En mijn vrouw ook. Ja. En als ik dat dan even gisteravond door zo'n berekeningetje van het RTL Nieuws, was Ja, dan is dat toch op jaarbasis voor, voor, voor haar en uh, 900. En voor mij zo'n beetje 900 euro ja. uh, op jaarbasis meer. Dat vind ik 1800 euro op jaarbasis. Dat vind ik toch een hoop geld. En ik heb ook een, een jong gezin met twee kleine kinderen. Uh, de kinderdagopvang wordt weer een stuk duurder. Noem dit uh, en dat en alles er ja. maar bij je op. Ja. En dan wordt het zo in één keer in de maand zo 3,500 drie, ja. euro meer. Nou, dat vind ik nog een redelijk bedrag. Ja. Maar, maar nu ik, even ik terug. Ik ben het wel eens met, uh, met uh, dat het verdeeld moet worden. En dat, het, en dat de hoge lasten dan uh, het meeste betalen. Ja, ja. Maar, of uh, de, de mensen die het meest verdienen, het meeste betalen. Maar ik vind dat het nou bij uh, de modale mensen, die het, het modale salaris verdienen, dat wordt nog wel heel wat neergelegd. Ja. Dankjewel. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, zeg maar. Ja, hier spreekt Nella uit Heidelijk Voetsluis. Ik heb eigenlijk een vraag over uh, mijn man en ik. Wij zijn twee verdieners. Mm -hmm. Maar ik werk maar drie dagen in de week. Dus ik verdien niet zoveel. Maar wordt het bij elkaar opgeteld? Of wil je alle twee apart berekenen? Ja, precies. Dat is ook nog een goede vraag, inderdaad. Hè? Uh, uh, ja. gaan, we, gaan we doorluisteren. Renske Leijten weet er alles van. Uh, die, die moet dat die moet beleid maar eens even een beetje verdedigen van die VVD en die PvdA. In ieder geval uitleggen misschien. Stand.nl, goedemiddag. Oh, sorry. Ik doe iets verkeerd, geloof ik. Uh, zeg het maar, hallo. Ja, goedemiddag met Van den Heuvel-Jouren. Ja, dat meneer van den Heuvel. Uh, uh, uh, ik vind dus de verdeling die vind ik niet correct. Dat wordt procentueel. Want meneer Salem ja. van de ABN AMRO, die verdient wel 7,5 ton... en die betaalt net zoveel ziektekosten als ja. dus iemand die 72.000 ja. verdient. Maar, maar u bent dus voor het plan van, van de SP, want die zeggen dat. Hè? Gewoon één percentage nemen en dan over alle inkomens ja. laten gelden. Dank u wel. Uh, Stand.nl, goeiemiddag. Ja, met Jos. Uh, Jos. Twee opmerkingen. Ik denk dat het principe goed is, inkomensafhankelijk. Alleen ik, ik hoor al die geluiden. Ik denk van ik zou Samson en uh, Rutte willen... ...om toch nog eens te laten doorrekenen door het Centraal Planbureau... ...en toch nog iets eerlijker te laten doorrekenen. Maar het principe is goed. Maar het tweede opmerking is veel belangrijker... We hebben bij de Universiteit Maastricht gezondheidswetenschappen doorberekend dat met een preventieplan 1 dollar investeren is 3 dollar terugverdienen. 1 voorbeeld is dus 30% van alle ziekte komt door roken. Mm -hmm. Dus daar moet je veel meer op inzetten. Voeding, 30%, eh, beweging en ontspanning. Dus je zou veel meer moeten inzetten op preventie. Dat levert veel meer ja. op. En die preventieplannen moeten door de verzekeraars aangeboden worden met ja. een korting op de premie. Oké, okay. goed is gezegd bij deze. Dank dat u die toevoeging nog even doet. We gaan snel terug naar Renske Leijten. Nou, dat laatste, uh, daar bent u het vast ook wel mee eens, hè? Een preventieplan. Ja, en ja, wij hebben ook gezegd dat je eigenlijk ook in de basisverzekering, daar ga je, wordt nu alleen maar het ziek zijn vergoed, maar zou je eigenlijk ook het voorkomen van ziek zijn, preventie, op een bepaalde ja. manier moeten vergoeden. We zouden die slag moeten maken. Ik ben het daar heel erg ja. eens met de laatste spreker. Even, even de En dus de, de, de, niet met de heer Hucking, want die zei, je moet gedragsafhankelijk maken, maar dat betekent dus dat je een eigen schuld dikke bultsysteem krijgt, terwijl Sommige dingen, uh, ik bedoel, hard werken is ook heel slecht. Sporten is heel goed voor je, maar je kunt wel je been breken. Ja, is dat ja. dan eigen schuld, dikke bult? Dat okay. is een weg. We, we kunnen niet die, al die individuele ja. gevallen behandelen, maar misschien nog wel even een duidelijke vraag. Geldt het inderdaad, worden, worden die inkomens van uh, twee verdieners bij elkaar opgeteld, of geldt het per persoon? Uh, zoals we het nu hebben gezien en zoals de berekeningen zijn gemaakt door uh, alle nieuwsredacties uh, is het individueel geweest. Mm. Als het ging over ons plan, dan uh, werd het per huishouden gedaan. Dus er werd een verschil gemaakt tussen een alleenverdiener, een gezin, uh, een anderhalf modaal. Nou. Uh, zoals Maarten uh, zegt, uh, wij, mijn, mijn, mijn vrouw en ik zitten dus zo'n beetje net iets boven modaal. Uh, uh, die, zouden bij, die zitten er bij ons overigens nog lang niet op het omslagpunt. Nee, nee. Uh, en maar... ik wou wel nog even wat zeggen, want jij zei, ik moet het beleid van... Uh, nee, nee, nee, dat was, maar... grapje, dat was een grapje. nee Het omslagpunt dat... is nu niet 70.000, hoor. Dat is wel een uh, fout die wordt gemaakt. Dat is de bovengrens. Daarboven ah, okay. wordt het dus vlak. Ja, okay. En dat is mijn kritiek. ja, ja. Nog één, één vraag over dat vermogen. Kort antwoord graag. Uh, moet dat er ook bijgeteld worden? Wij hebben het vermogen in ons plan niet meegenomen... omdat dat een enorme belastingwetwijziging zou zijn. En dat zou dan een argument zijn van... Ja, dan kunnen we het niet invoeren. Uh, je kunt op vermogen gewoon hogere belasting heffen... en dat zouden wij dan... Een iets gemakkelijker ja. uh, wegvinden. Renske Leijten, dankjewel. Kamerlid voor de SP. Uh, u kunt op onze site kijken hoe het verder gaat met het percentage. U kunt daar blijven stemmen. We gaan snel naar Elsbeth voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Ja, nou, Cypfinia, die bekijkt voor ons het debat. Die zit al de hele ochtend aan het TV geklaars. En die komt bij ons duiden. En vooral de vraag van ja, waarom heeft de VVD, waarom heeft Rutte zoveel weggegeven? Lijkt het nu wel. Waarom? Hij wil blijkbaar graag regeren, maar had dat, dat niet op een andere manier gekund. Verder een nieuw klooster. Henk Kroes komt daarover pra praten. Die kennen we van het schaatsen, maar hij is ook daarbij betrokken. En gaan er nog meer orkanen en Sandy aankomen? Renier van den Berg denkt van wel. Oké. Okay. Nou, nou, we gaan het zo horen na tweeën in Dit is de Dag. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goeiemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer...